Een Nederlandse advocaat wordt in Amerika beschuldigd van. Ja, dames en heren, we schakelen nu live over naar de. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze openbare raadsvergadering van 20 februari 2018. De laatste reguliere vergadering met een niet-reguliere voorzitter. Um, wegens ziekte is namelijk burgemeester, burgemeester Meijer afwezig. Vandaar dat u mij op deze plek aantreft ter vervanging. En ook de mededeling dat de heer Paap wegens ziekte afwezig is. En van deze kant wensen wij hen allebei beterschap. Daarmee is de opening een feit. En dan komt de vraag richting u. Zijn er mededelingen met betrekking tot belangen en betrokkenheid? De heer Kramer. Ja, voorzitter. Op deze agenda staat een stuk over toekomstperspectief kust- en strandzonering Noord-Holland. Uh, zoals de meesten hier weten ben ik ook statenlid hier in de provincie en is dit mijn portefeuille. Dus ik zal hier niet over meespreken en meestemmen. Dank u wel. Zijn er verdere mededelingen omtrent belang en betrokkenheid? Dat is niet het geval. Dan gaan we over tot de loting. En dat is voor deze laatste vergader, uh, raadsvergadering nummer 1, de heer Belen. Uh, mocht er tot een hoofdelijke stemming komen, dan beginnen we bij u. Dan gaan we over tot punt 2, het vaststellen van de agenda. GWZ heeft verzocht om een interpelatie te houden over de mededeling van het college over, uh, over de parkeeranquête. Hierbij is de vraag, wordt dit voorstel uh, door vier raadsleden ondersteund, zodat het toegevoegd kan worden? Aan de agenda. Mag ik daartoe vingers zien? Dat zijn er in ieder geval vijf. Er wordt het toegevoegd aan de agenda. En dan wordt het zoals te doen gebruikelijk. Als laatste punt aan de agenda toegevoegd. Dan wordt de agenda punt vijf. Daarmee wordt het ingekomen post nummer zes. Het verslag van de vergadering nummer zeven. En de agenda uh, de sluiting, sorry, nummer acht. Is... Zijn er verder nog? Punten met betrekking tot vaststellen van de agenda. Dat is niet het geval. Dan gaan we over naar agenda punt drie. Toekomstperspectief kust- en strandsonering Noord-Holland. De Raad wordt gevraagd om in te stemmen met het toekomstperspectief kust- en strandsonering. In de raadscommissie bleken, uh, bleken een aantal fracties het niet eens te zijn met de maximale strandsonering. Um, er hebben zich op voorhand uh, ze hebben, zijn er twee moties ingediend... Uh, ik wil voorstellen met uh, deze partijen te beginnen... zodat de moties ook bij de beraadslagingen betrokken kunnen worden. Uh, het meest verstrekkeld in deze is de motie van OPZ. Dus de heer Berendsen, mag ik u verzoeken in eerste termijn? Dank u wel, uh, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben tijdens de commissievergadering al uitgebreid stilgestaan... en gediscussieerd over, uh, over het raadsvoorstel... Uh, ik denk niet dat het erg zinnig is om die discussie uh, weer helemaal opnieuw over te gaan doen. Uh, we hebben toen al aangegeven dat uh, wat ons betreft een, uh, een rommelig voorstel is... Um, en waarbij uh, ook nog een aantal zaken uh, genoemd staan die volgens ons... en dat hebben we aangetoond middels de notulen van de uh, uh, vergadering van de commissie bij de Provinciale Staten... dat daarvoor een gedeelte ook nog wat dingen genoemd worden die volgens ons uh, ja. niet helemaal juist zijn. Um, het zij zo... Um, een andere opmerking en uh, dat is toch nog iets wat ik wel kwijt wil, want er zijn nog wat brieven binnengekomen van, uh, van de strandpachters en de strandpachtersorganisatie. En waarop ik ook uh, op de brief van uh, de organisatie waarop ik gisteren nog gereageerd heb en uh, gezegd heb, uh, aangegeven heb van dat zeg maar de wijziging zoals wij hem voorgesteld hebben uh, en zoals we hem ook in de motie vervat hebben om uh, daar geen recreatiestrand maar een seizoenstrand van te maken, dat dat geen betekent dat daar helemaal niets meer kan. De bestaande rechten, en dat is ook, eh, en dat heb ik ook nog eens een keer in een, in een notitie naar de burgemeester als portefeuillehouder heb ik dat aangegeven. Eh, dat daar eh, alle rechten die er daar zijn, dat die gewoon gewaarborgd blijven. Het enige wat we gaan doen als we daar een seizoenstrand van maken, is nu in één keer spijker met koppen gaan slaan. Omdat we dan aangeven wat we daar wel kunnen en wat we daar niet meer kunnen. En wat dan eigenlijk het voorstel is van, uh, van het college... is om dat in uh, zeg maar een soort drietrapsraket te doen... om in eerste instantie dan te zeggen van... we maken er een recreatiestrand van. Daarna gaan we middels een omgevingsplan... gaan we dan nog eens kijken van wat er dan wel kan en wat er dan niet kan. En daartussendoor loopt dan ook nog in feite uh, de eis de die vast ligt in dat hele kustpact... om er een uh, soort gedragscode van te maken om daarnaast nog eens een keer aan te geven... wat je dan met elkaar, en dat moet dan in goed overleg met allerlei partijen... dan eigenlijk wel wil en niet wil. Nou, dat lijkt ons een beetje onzinnig. Dus vandaar dat wij, eh, dat wij deze motie eh, gemaakt hebben. En wat mij anderzijds nog opvalt in de notitie die dan de strandpachters naar ons toesturen... is dat eh, men toch weer pleit voor een uitbreiding van het aantal jaar rondpaviljoens. En dat vind ik dan een beetje eigenaardig, omdat... In een van de vorige vergaderingen hebben we uitgebreid stil hebben gestaan bij een, bij een volgens mij een onafhankelijk of een rapport van een onafhankelijk, aantal onafhankelijke deskundigen die aangegeven hebben van er is op basis van economische gronden geen ruimte of onwenselijk, laat ik het zo formuleren, om dat aantal jaar rond paviljoens nou uit te breiden. En nu snap ik het niet helemaal meer wat nou eigenlijk de strandpachters willen. Willen ze nou een uitbreiding nog weer van het jaar, aantal jaar rond paviljoens? Of is dat niet het geval? Um, het lijkt erop dat men kennelijk op het strand zo loyaal is dat men kennelijk elkaar het verlies niet meer gunt. En dat vind ik dan toch wel een hele eigenaardige gang van zaken. Meneer, wij zijn de, niet de, tegen. Er is een het, interruptie van de heer Hendricks, VVD. Ja. Want misschien heb ik dan niet goed gelezen, maar de heer Berendsen zegt dat de standwachten pleiten voor meer jaren in hun uh, brief. Maar ik heb hem erbij gepaald, maar dat zie ik niet echt staan eigenlijk. Dus waar nou, ziet de heer Berendsen dat? Uh, de heer Berendsen. Ja, dan moet, ik dat, dan moet ik dat even op gaan zoeken. Maar ik heb twee brieven. Hè. Ik heb een, een brief uh, van, uh, van, van de strandpachters. En ik heb een brief nog van een van de exploitanten. Daar lees ik dat toch in uh, zoveel woorden. Lees ik dat daar wel in uit. Hè. Dat men toch nog wel wil naar meer jaar rondpaviljoens. Uh, nou, ik denk dat. Maar er is in het verleden is daar hier in de discussie wel over gesproken, maar er is geen besluit genomen volgens mij. Eh, maar in ieder geval toch de teneur was volgens mij heel erg duidelijk eh, binnen deze raad dat het dus niet wenselijk was om het aantal jaar rond paviljoens verder uit te breiden. Misschien met uitzondering uh, van, uh, van, het, uh, van het, uh, het noordelijke gedeelte waar uh, die spreiding van het jaar rond, aantal jaren rond paviljoens minder groot is. En waar dat mogelijk wel zou, nog zou kunnen. Meneer Berens, um. nogmaals een interruptie nu van de heer Hermsen, D66. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, meneer Berends van OPZ, die heeft toch een feitelijk onwaarheid uh, verteld in het, in het rapport van oh, de CISI. Dat de doe ik nooit, uh, meneer Hermsen. staat dat er beperkt maatschappelijk e e economische uh, vraag is, zeg maar, een jaar rond. Dus niet dat het meteen dat het niet zou kunnen, maar gewoon beperkt maatschappelijk en economisch. Dus betekent dat in Noord bijvoorbeeld wel ja rond pavioen zouden kunnen. Heer in het rapport staat heel duidelijk vermeld. En misschien dat meneer Hermsen dat toch nog maar eens even moet nalezen. In het rapport staat heel duidelijk vermeld. Dat er zeg maar, ten aanzien van de economische haalbaarheid van de uitbreiding van het aantal jaar rond dat er grote twijfels over zijn. Of, dat, of, die, of, die, of, die, of die exploitatie dan nog haalbaar is in de winter, praat ik dan over. Hè? En daar praten we dan over als we het hebben over een jaar rond paviljoen. Dus meneer Hermser, voordat u zegt dat ik onwaarheden zit, zou ik dan toch nog nogmaals dringend adviseren om de stukken nog eens even goed na te lezen. Eh, voorzitter, ik kom tot de motie, want ik denk dat dat het belangrijkste is. Even kijken waar ik hem heb. Um, ik begin bij constaterende. Uh, het voorstel strandsonering voor het zuidelijke deel van het strand... ter hoogte van de boulevard Pauluslood... soneringstype recreatiestrand vermeld. Dit zoneringstype ruimte schept voor intensieve recreatie... meer jaren om paviljoens en een extra recreatieve bebouwing... in geval van daar waar die ster is... De structuurvisie zand voor Paralanzee plus het zuidelijk deel van het strand geen ruimte voor evenementen vermeld en aangeeft dat het zuiden van het dorp wordt gekenmerkt door rust en natuur en toeristische voorzieningen die hier gevestigd zijn vinden een meerwaarde in deze natuurlijke ligging en verstoren het niet. Op het zuidelijke deel van het, van het strand, langs boulevard Paul het Lood, al een aantal jaar rondpaviljoens zijn gevestigd... en uit onderzoek is gebleken dat er onvoldoende economisch draagvlak is voor meer jaar rondpaviljoens. Het overwegende dat het toekomstperspectief weliswaar alleen over de recrea recreatieve bebouwing op het strand gaat... maar deze het gebruik van het strand wel faciliteert... Zowel intensieve recreatie als het toevoegen of uitbreiden van recreatieve bebouwing... zich niet goed verdragen met in te vinden meerwaarde in de natuurlijke ligging... en het niet verstoren van de omgeving. En voor is constaterende dat zoneringstype recreatiestrand... op enkele essentiële punten ruimte biedt voor ontwikkelingen... die strijdig zijn met het vigerende beleid... als mede uitgestelde in de structuurvisie... en dit een beletsel vormt om die ruimte daadwerkelijk te kunnen benutten. Zoneringstype recreatiestrand op meerdere punten niet en het zoneringstype seizoenstand op alle punten wel overeenstemt met het vigerend beleid en het gestelde in de structuurvisie. De gemeente Zandvoort zichzelf, afwijkend van de formele bepalingen, reeds in de uitvoeringspraktijk in de geest van deze motie beperkingen oplegt... zie het gestelde bij de afbeelding 1 en 2 in, raadsvo in de raadsvoordracht... Gemeente, provincie, ondernemers en natuurorganisaties worden opgeroepen met elkaar in overleg te gaan om te komen tot gedragsregels en over een gedragscode waar de gemeente op voorhand aan kan toetsen en de ontheffingsverleners en handhavers naar kunnen handelen. Er geen enkel belang van de overige veertig convenantpartners in het geding is als Zandvoort voor een beperkt deel van het eigen strand een ander zoneringstype kiest dan zoals tot dusver voorgelegd... ...roept het college op de convenantpartners om bovengenoemde redenen uitdrukkelijk te verzoeken om voor het zuidelijk deel van de Zandvoortse strand ter hoogte van de boulevard Paulus Lood in plaats van zoneringstype recreatiestrand in te stemmen met zoneringstype seizoenstrand. ...gevolg te geven aan de oproep om te komen tot gedragsregels of een gedragscode... ...en in die zin initiatieven te ontplooien zodat dit uiterlijk 31 december 2018 is gerealiseerd. Ik wil daarbij nog opmerken dat wij natuurlijk geen zins tegen dit kustpak zijn. Helemaal niet. Alleen wij willen wel graag duidelijkheid creëren tussen wat nu wel kan en wat nu niet kan. En zoals wij in een eerder verband al hebben aangegeven, een strand is van iedereen... Maar dat wil niet zeggen dat alles op het strand overal maar moet kunnen. Want daar zijn we het niet mee eens. En wij pleiten nog steeds voor een goed overleg tussen alle betrokkenen. Dat zijn bewoners, dat zijn ondernemers, dat zijn bestuur, dat zijn ook bezoekers. Om te komen tot een goede afweging waar we op het strand dingen wel willen en waar we dingen niet willen. En dat mis ik in het raadsvoorstel. Vandaar deze motie. En deze motie wordt mede ondersteund door sociaal Antwoord. Dank u, wel, dank, u wel. De, dank u wel, de heer um, Daarmee is deze motie ingediend, genummerd 1... en maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. Um, ik kijk naar het CDA op D66. Wie dient de motie? De heer Beelen, aan u het woord. Voorzitter, hartelijk dank. Uh, het CDA heeft in de commissievergadering... Uh, bij monden van de heer Mettes... reeds uitvoerig betoogd en beschouwd... hoe de belangen hier uh, op dit moment spelen... We hebben te maken met zorgen van omwonenden... maar ook tegelijkertijd met belangen van de betrokken ondernemers. En we hebben diverse stukken ook gelezen en gekregen van deze partijen. Wij hebben ook de motie van de OPZ gelezen... maar de vraag die hier eigenlijk voor ligt... is of wij een Zandvoortse aangelegenheid willen overhevelen naar de provincie. Willen wij ons eigen beleid, wat wij hier normaal gesproken kunnen maken overhevelen naar de provincie zonder dat er enige vorm van participatie hier in Zandvoort... met de betrokken ondernemers en de betrokken omwonenden heeft plaatsgevonden. En voorzitter, ik denk dat dat niet kan. We moeten hier goed met elkaar over praten. Er moet goed geparticipeerd worden. Er komt een omgevingsplan aan. Daar komt dit terug aan de orde. En ik vind dat we met de huidige praktijk die op dit moment door het college wordt aangehouden... waar wij ook al een toezegging van hebben gekregen... Waarin wij dat, dat hebben wij ook goed beschreven in onze motie... dat uh, met de onderstreping overigens van deze motie... dat de participatie in goed, in, in een, in een, op een goede manier moet, uh, moet plaatsvinden... En wij vinden ook dat iedereen dan ook recht heeft om mee te doen in die participatie... en zijn of haar stem kan laten horen. En wij vinden dat het een Zandvoortse aangelegenheid is... en dat wij hier in Zandvoort over dit stuk strand moeten gaan praten. En hierover zelf moeten besluiten... En om deze reden heeft het CDA samen met D66, de Partij van de Arbeid... de fractie Veldwits en de fractie Open Z1 een motie voorbereid. En die zou ik graag willen voorlezen. Startende bij de Raad der gemeente Zandvoort stelt vast dat... in het gesloten convenant Toekomstperspectief Kust- en strandzonering het strand tussen Talassa en Havana wordt aangemerkt als een zogenaamd recreatiestrand. Overweegt dat in de praktijk dit specifieke gedeelte van het strand echter een mengvorm is... van een zogenaamd recreatiestrand en een zogenaamd seizoenstrand. De gemeente geen autonome beleidsvrijheid meer heeft... indien besloten zou worden in te stemmen met een lagere strandsonering... door de provinciale staten. Enkel de gemeenteraad van Zandvoort zich na een zorgvuldig participatieproces... uit zou moeten kunnen spreken over deze strikt Zandvoortse aangelegenheid... Tegelijkertijd alleen kan worden ingestemd met het zogenaamde convenant indien de huidige praktijk onverminderd wordt voortgezet... en het convenant ook in deze geest wordt uitgevoerd... totdat de gemeenteraad anders besluit. Uit onderzoek blijkt dat er geen behoefte aan extra jaar rond paviljoens op de Zuid is. Overweegt over de participatie dat... de participatie voor de betrokken Zandvoortse ondernemers... als ook voor onze inwoners volstrekt onvoldoende is geweest en onmogelijk op dit moment... een dergelijk ingrijpend besluit kan worden genomen. Gelet op de soms grote tegenstrijdige belangen... juist alle zorgvuldigheid in ons besluitvormingsproces geboden is... met een duidelijke stem voor alle participanten. En wij roepen het college van burgemeester en wethouders op... in ieder geval voorlopig geen jaar rond paviljoens toe te staan op dit stuk strand... ...voorts de zogenaamde huidige praktijk onverminderd voor te zetten op ons zogenaamde Zuidstrand... ...en het convenant in de geest van deze praktijk ook uit te voeren... ...totdat de gemeenteraad expliciet slicht heeft uitgesproken over de voortzetting, beperking of uitbreiding van de bouw- en of exploitatiemogelijkheden. En de vraag over deze voortzetting, beperking of uitbreiding op het zogenaamde Zuidstrand... ...voor te leggen in de participatie ter voorbereiding van het omgevingsplan... Zandvoort, 20 februari 2018, ingediend door de zojuist genoemde partijen. En dan zou ik graag aan willen vullen dat ik hier stel kan spreken over het Zuidstrand. En dat kan wellicht wat verwarring opleveren. Maar in dat kustpak wordt als Zuidstrand aangemerkt het strand tussen Talassa en Havana. Terwijl in onze eigen gemeentelijke stukken, zoals de structuurvisie... vooral wordt gesproken over de midden, het Middenstrand en het Zuidstrand... Dus om die onzekerheid en die verwarring mogelijk weg te nemen... zou ik dat bij deze willen verhelderen. Um, en over het kustpak zelf hebben wij ons in de, in de commissie reeds uitgesproken. Het gaat ons nu vooral dat de gemeenteraad zich hier op dit moment... op dit punt goed uitspreekt voor de participatie... en voor alle belangen zorgvuldig meewegen. Voorzitter, dat was hem in eerste termijn. Dank u wel. U heeft nog een vraag of een interruptie van de heer Berendsen, OPZ... Ja, even een vraag even duidelijk, want het is mij nu niet precies duidelijk van wat bedoelt meneer Beeler nou precies met de Zuidstrand. Is dat het strand tussen Talassa en Havana? Voorzitter, dat klopt en dat kan ik u ook toelichten. Als we kijken naar de zoneringskaart zoals die op dit moment is voorgesteld in het kustpact, dan zult u zien dat vanaf Talassa tot en met Havana, er wordt gesproken over een zogenaamde mengvorm. Het wordt aangemerkt als een recreatiestrand. Maar in de praktijk is het een mengvorm van een recreatiestrand en een seizoenstrand. En telkens wordt er gesproken over het zuidgedeelte in de provinciale stukken. Terwijl het in onze gemeentelijke stukken telkens wordt gesproken over... ...en het middenstrand en het zuidstrand. Dus vandaar die, die verheldering ook naar u toe en ook naar de overgeleden van deze gemeenteraad. Is het dan zinvol, voorzitter... Als ik nog even mag. Is het dan zinvol nou om in de motie dat even te verduidelijken? Zodat dat ook in ieder geval voor iedereen ook duidelijk is? Voorzitter, ik ben... daar heb ik geen enkel problemen mee. Want uh, des te meer duidelijkheid, des te beter. Maar ik heb hier in dit geval bij het opstellen van de motie onze gemeentelijke stukken, althans de stukken die zijn voorgesteld, uh, aangehouden. En vandaar dat ik telkens ook over het Zuidstand heb gesproken. Maar de suggestie die u zojuist heeft gedaan, wil ik met alle liefde ook uh, overnemen. Dank u wel. Dank u wel. Daarmee is deze motie ingediend, krijgt het nummer 2 en maakt het onderdeel uit van de beraadslagingen. Wie mag ik nog meer het woord geven in de eerste termijn? Ik zie mevrouw Van der Veld, de heer Hendricks, de heer Hermsen. Dat was het verder in de eerste termijn, gaan we die volgorde. Mevrouw Van der Veld, geef bezet aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik heb uh, goed geluisterd naar beide moties... Um, ...de eerste motie ingebracht door de oudere partij... ...dat heb ik ook al laten weten... ...daar kunnen wij ons echt niet in vinden. De tweede motie... Uh, ...ja, die is vandaag uh, hier ter sprake gebracht. Ik heb hem niet eerder gezien. En ik moet u dus zeggen, ik vraag me ook af wat hij werkelijk toevoegt. De afspraken die er zijn... ...gebeloofd en gemaakt door uw eigen college... ...niet mijn college, hè? uw eigen college... ...die lijken mij helder en duidelijk... Die, ...die hebben eigenlijk deze strekking al. Dus de motie is totaal overbodig. En ja, qua besluit, ik, ik kijk even toch weer naar de spreuk... ...boven de voorzitter en dan denk ik... ...ja, alle man te pas te maken en door iedereen bemind... ...zijn de onmogelijkste zaken die men in het leven vindt. Wat wel een feit is... ...in de, in de wereld, ja... Um, ...wat wel natuurlijk een feit is... ...is dat je een besluit moet nemen. Dat besluit dat gaat sommige mensen tegen de post stuiten... ...en anderen gaat het blij maken. Het is niet anders... Maar wat wel ook een feit is, is dat wij hier in Zandvoort voldoende eigen middelen hebben om ongewenste activiteiten op het strand tegen te houden. En dan kijk ik alleen maar naar het bestemmingsplan en naar de APV, waarmee dat ook allemaal te regelen is. Ik hoor de burgemeester nog zeggen, toen hij uh, dit uh, moest verdedigen, dat wanneer je dus toestaat, dat je daar niet zoveel meer toestaat... Dat je dan ook meteen de grens bereikt hebt. En dat je daar nooit meer bovenuit kan komen. En ik denk dat je daarnaar moet kijken. We kunnen wel zeggen, er is veel mogelijk, maar dit willen we niet. Maar je kan niet zeggen, er is niets mogelijk, maar dit willen we wel. En dan wil ik het even bij laten. Dank u wel. De heer Hendricks, VVD. Ja, dank u voorzitter. Maar ja. Zoals tijdens de commissie ook aangeeft, is de VVD uh, voorstander van dit uh, strandpakt... Uh, ik vind het een nogal een prestatie dat we met 27 convenantpartners uh, zo'n akkoord hebben weten te sluiten, wat ook die duidelijkheid schets op het strand waar uh, behoefte aan is. Niet alleen voor Zandvoort, maar voor de hele provincie. Uh, dat, dat juichen wij toe. Uh, ik, ik snap daarom ook de woorden van, van het CDA niet dat er nou onvoldoende participatie is geweest. Dus ik zie Hoeveel sessies er zijn geweest. Ik zie hoeveel confidantpartners er zijn. Hoeveel organisaties betrokken zijn bij dit akkoord. Ik denk dat het college wat de afgelopen vier jaar standoord heeft bestuurd. Nog wat kan leren van de manier waarop hier participatie is toegepast. En waarop daar ook naar wordt geluisterd. De heer Hendricks, u heeft een interruptie van de heer Belen, CDA. Voorzitter, dank u wel. Ik zou dat graag willen, willen verhelderen ook. Want het gaat hier, stel wij zouden nu besluiten om uh, die mengvorm van recreatie en seizoensrand Zuid uh, los te laten. En we zouden nu op deze dinsdagavond besluiten om... Um, het zomer eventjes naar een lagere sonering te, te, te, laten, te laten gaan door de provinciale staten. Dan krijg ik een beetje een déjà vu moment wat we met de strandbungalows hebben gehad. Zonder fatsoenlijke participatie gaan we dan de belangen van de ondernemers totaal niet meewegen. Zij hebben geen stem gehad in de aanpassing van, uh, dit, van deze strandsonering. Dit gaat hun wel in hun directe belangen raken. Terwijl ik vind dat dit een aangelegenheid is en als wij besluiten om die zonering te verlagen... dan moet dat zijn gebeurd met de goede participatie van de ondernemers en de omwonenden. En het gaat mij hier niet om de participatie op provinciaal niveau, maar het gaat hier om de participatie op lokaal niveau. Dus ik denk dat de VVD en het CDA zich samen heel goed kunnen vinden... In het feit dat als wij zouden besluiten om die zonering te verlagen... dat dat op zijn minst moet zijn gebeurd met de best mogelijke participatie. En dat is wat ik hier in onze motie heb proberen uit te leggen. Maar dank u wel dat u de kans geeft om dit te verhelderen. Dank u wel. De heer Hendricks, vervolgt u. Dan heb ik inderdaad voor mij de woorden van het CDA verkeerd begrepen. Want u had het over participatie in, een, in het kader van de motie van de oude partij en Sociaal Zandvoort. En ik had het gelinkt aan het voorstel vanuit het Standpact. Dus dat is goed dat dat even helder is geworden, want ik ben het inderdaad wat dat betreft dan helemaal met u eens dat uh, zo'n aanpassing op de laatste minuut uh, niet, uh, niet heel verstandig is. Um, ja, de VVD is dus voor dit standpunt en wij zullen dit voorstel ook uh, gewoon steunen. Het zal denk ik geen verrassing zijn. Uh, de twee moties, uh, om daarmee even op terug te komen, ja, de motie van de oude partij zullen wij niet uh, steunen. Allereerst omdat volgens mij het voor de staande partij niks verandert. De huidige bestemmingsplannen blijven gewoon zoals ze nu zijn. Ons eigen beleid is nu al strenger dan dat deze kaders uh, toestaan. Dus deze motie verandert niks in een concrete situatie nu. Maar het beperkt ons wel voor de toekomst. Want als we over tien jaar of over vijftien jaar misschien wel wat anders willen op het strand, kan dat straks niet, omdat de provincie ons dan vastlegt. En met de motie van de oudere partij leggen we in feite onze eigen beleidsvrijheid, uh, beperken we die. Meneer Hendricks, u heeft een interruptie van de heer Berends openzet. Ja meneer Hendricks, want ik denk toch dat het goed is dat u dan de stukken nog eens even leest. Kijk, in de provincie is besloten dat er, zeg maar, deze um, um, zonering vast ligt tot 2025. En daarna is er weer discussie mogelijk over van hoe verder mogelijk... Tot 2050 of wat dan ook. Maar in ieder geval, is, eh, zeg maar, na verloop van, van tijd is er in ieder geval nog wel mogelijkheid om, eh, om zaken eh, mogelijk te wijzigen. Mocht daar toe in ieder geval behoefte toe, toe zijn. Wat belangrijker is, is dat er nu duidelijkheid geschapen wordt van wat je wel wil en wat je niet wil. En terecht dat u zegt van ja, eh, er ligt een heleboel vast in bestemmingsplannen. Uh, ja, er komt straks een nieuw omgevingsplan en dan gaan we er nog een keer weer over discussiëren. En ik zeg van waarom doen we dat gewoon niet in één keer. Dan weten we gewoon iedereen die weet dan precies waar we aan toe zijn. Dank u wel, de heer Hendricks. Inderdaad, we gaan het straks hebben over een omgevingsplan op het strand. En ik zou het heel fijn vinden als de gemeenteraad van Zandvoort met de inspraak van Zandvoorts inwoners, met de inspraak van Zandvoorts ondernemers over dat omgevingsplan gaat. En ik wil daar zo min mogelijk bemoeienis bij van hogere overheden. Zoals de oude partij blijkbaar deze bevoegdheid aan de provincie wil overdragen. Of ons verder vast wil leggen. De heer Bérelse, interruptie. Wij willen helemaal geen bevoegdheden overdragen aan de provincie. Er liggen gewoon eh, liggen convenanten tussen een, aantal, een groot aantal partijen. Ja? Nou, en daar willen we eh, alleen maar op wijzen en zeggen... Van misschien is het verstandig om daar nog eens even gewoon kritisch naar te kijken... en te zeggen, van moet je niet in één keer dingen doen. Ja? De heer ja, ik zou het heel onverstandig vinden na, na het traject dat we hebben gehad... met al die inspraak, met al die convenantpartners. om dan nu in de minuut voordat er ondertekend moet worden... zo'n beetje uh, allerlei wijzigingen aan, uh, aan, aan toe te uh, voegen, ons verder te beperken. Terwijl we juist zeggen, we zijn het allemaal eens volgens mij... dat er geen ruimte is voor meer jaren We zijn het allemaal eens over de gewenste invulling van het strand daar. En als we dat willen wijzigen, dan gaat de gemeente Zandvoort... met al haar inwoners en al haar ondernemers gaan daarover... En niemand anders, dus ook geen convenantpartners. Dus waarom zouden we ons op die manier vastleggen. Bovendien, we zien wat die beleidsvrijheid ook in de praktijk betekent. Ik hoef maar te verwijzen naar de discussie rond Manege Sandervoerder, camping daar. Het is heel onverstandig. Als je, misschien lijkt op dit moment lijkt het verstandig om jezelf te beperken, maar op een later moment denken we daar met z'n allen misschien anders over. Op wat voor manier dan ook. Misschien willen we juist over de hele linie nog strakker, misschien willen we juist een andere kant op. Het lijkt me niet verstandig om die beleidsvrijheid op te geven en je nu vast te leggen in. Um, in, in, in zo'n verdere beperking als we juist met 27 partners eindelijk hier uh, zijn gekomen. Um, ja, bij de motie van het CDA in D66 is mij niet helemaal helder... wat er um, in de partij verandert als we die motie wel of niet aannemen. En dan kunnen we alle overwegingen overstaan... maar gewoon de drie oproepen die u uh, in feite doet. Dan kijken we, de eerste oproep... in elk geval voorlopig geen jaar rond toe te staan. Nou, dat is staand beleid. De tweede oproep is de huidige praktijk onverminderd voor te zetten. Dat is op zich, als we geen motie aannemen, zetten we de huidige praktijk voor. En de vraag over de voortzetting, beperking of uitbreiding op het Zuidstrand... Uh, voor te leggen in de participatie ter voorbereiding op het omgevingsplan. Nou, voor mij is gezien ook de toezegging van het college, is dat ook hoe we dat gaan doen. Dus ik, ik kijk graag heel positief mee met moties en wil graag steunen wat ik uh, kan. Maar ik wil graag helder hebben dan wat dit verandert, het aannemen van deze motie. En daar wou ik het uh, in eerste termijn bij laten, voorzitter. Dank u wel, de heer Heimsen, D66. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Um, wij sluiten dus natuurlijk aan bij de woorden van het CDA... en uh, gedeeltelijk ook bij de VVD en die van GBZ. Uh, natuurlijk niet over hetgene wat de VVD zei over onze motie... maar dat zal vanzelf spreken. Um, als we het hebben over motie 1 van OPZ... Uh, op het moment dat we inderdaad het niveau lager zouden zetten... dan verwijs ik ook even door naar de stukken op bladzijde 11... wat de uitgangspunten zijn voor een uh, seizoenstrand... Dat zou dan betekenen dat we geen jaar rond pavillons meer zouden kunnen houden. Uh, dat we ook een aantal evenementen ook niet meer zouden kunnen doen... omdat het dan in, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, niet zou uh, stroken zeg maar, met de natuur. Nou We hebben daar nogal wat uh, evenementen. Ik noem er maar een paar op. Uh, uh, we hebben natuurlijk de nieuwjaarsduik waar duizend man op afkomt met uh, veel muziek. Dat zou dan uh, niet door kunnen gaan. Dat zou zonde zijn... Uh, we zouden geen beachvolleybal toernooi meer kunnen houden. We zouden geen jazz behind the beach kunnen doen. We zouden geen watersportevenementen op internationaal niveau kunnen uh, uitgeven. Dat zijn allemaal zaken die, die uw motie dan zou bewerkstelligen. En dat is eigenlijk gewoon heel erg zonde. Wat dat er gaat hebben we natuurlijk in de commissie er ook uitgebreid over gesproken. En ik denk dat dit stuk uh, voldoende is. En ik vind het ook eigenlijk wel bijzonder knap uh, dat dit inderdaad... Ik hoorde de heer Hendrik zeggen, 27 partners dit hebben ondertekend... In, inclusief zeg maar natuurmonumenten en dat soort zaken. Wat ons betreft kan het gesteund worden. En ik denk dat onze uh, motie met het CDA uh, hierin ook een goede toevoeging is... Zeg maar, met de kaders die wij dan meegeven aan de volgende raad. Ik dank u. Dank u wel. Dan gaan we in de eerste termijn naar de beantwoording. Uh, de uh, portefeuillehouder is burgemeester Meijer. Nou, u heeft begrepen, die is afwezig... En wethouder Kuipers vervangt hem hierbij. Wethouder heeft het woord. Voorzitter, dank u wel. Nou, volgens mij hebben we het hier al in de commissie heel uitgebreid over gehad. Er zijn er ook ontzettend veel vragen gesteld en beantwoord. Uh, dus ik denk wat dat betreft dat we het maar kort moeten houden. Want u bent volgens mij ook vrij duidelijk in hoe u naar de verschillende moties kijkt. Uh, er zijn niet veel vragen gesteld. Wat ik in ieder geval wel aan u mee wil geven. Ik ben hier nu uh, vervanger van uh, portfaar Meijer, Maar ik ben natuurlijk ook in het verleden betrokken geweest. Want ik heb natuurlijk ook een, een andere rol uh, in het college. Um, en een van de dingen die mij wel uh, bij is gebleven. Is dat toen uh, in de Haagse omgeving het landelijk kustpact ineens actueel werd. Dat was toen nog het voornemen van uh, mevrouw Schultz. Dat er wel wat meer gebouwd mocht worden, dat er een hele heftige tegenreactie kwam eigenlijk destijds uh, vanuit zowel de Kamer als een hoop natuurorganisaties. En een van de eerste dingen die wij toen dachten met elkaar was, uh, waar is het nou voor nodig? Want wij zijn zo goed in staat zelf in Zandvoort om die balans gewoon in die discussie te bewaren. Uh, dat doen we met beleid en dat doen we met lokaal beleid uh, al heel lang, uh, want we zijn al heel lang een kustpraat. Uh, uiteindelijk heeft de provincie uh, de handschoen opgepakt en is hiermee aan de slag. Aan het uitgangspunt ervan is ook steeds geweest van eigenlijk willen we op iedere plek aan de kust, willen we uh, maatwerk. Uh, en dat maatwerk is via uh, dit stuk uiteindelijk uh, gemaakt. En ik ben heel erg blij dat als je kijkt hoe die discussie ooit starten, dat wij het maatwerk zo uh, met al die uh, partijen, er werd net al aan gerefereerd, uh, uh, 27... Uh, overeenstemming hebben uh, over uh, wat maatwerk voor Zandvoort is. Uh, dat wij een badplaats zijn en dat we hier een uh, vrij intensief gebruikt strand ook hebben. En dat er ook economische trends zijn waar wij nu, maar ook in de toekomst... natuurlijk uh, iets mee uh, zouden moeten willen. En dat we dat eigenlijk ook lokaal willen kunnen beoordelen met elkaar. Want daar zijn we gewoon al heel lang goed toe in staat. Dan ben ik ook heel blij, als ik heel eerlijk ben, met wat er nu, uh, wat er nu voor ligt. Uh, omdat ons dat de ruimte geeft om zelf uh, die beslissingen te blijven maken. Um, en wij vinden met elkaar volgens mij uh, ook in de Raad hier... Uh, dat uh, het beschermen van wat, uh, van wat nodig is, natuur, dat soort zaken... dat dat gewoon uh, uh, volop aandacht verdient. Maar we vinden ook dat uh, de economische kant van wat Zandvoort is... en dat zie je ook een beetje in de uh, stukken van het kustpak terug... dat dat natuurlijk ook aandacht uh, verdient... Nou, in dat verband hebben we ook bij u dit voorstel neergelegd. Uh, ook gezegd, en dat heeft de uh, portefeuillehouder mij volgens mij in de commissie ook duidelijk aangegeven... het voornemen is om de bestaande praktijk gewoon te laten voor wat die is. Dat is de balans waar we het over hebben. Maar als het even kan willen we op termijn wel de bevoegdheid hier lokaal houden om die balans... ook met veranderende uh, beelden, dat kan het overigens beide kanten op... dat kan de kant op van uh, uh, natuur, dat kan de kant op van economie... Uh, maar dat we zelf die uh, beslissing willen blijven maken. En ik denk dat dat hier heel goed uh, in verwoord is... En als ik al naar die start kijk en ik zie wat er nu voor ligt... dan denk ik dat we dat heel goed uh, gedaan hebben met elkaar. We hebben er ook al eerder over gesproken, hè? een aantal maanden geleden. Toen hebben we dat eigenlijk ook tegen elkaar gezegd. Um, dus dat. Tegelijkertijd, er is een aantal dingen ook gezegd. En ik denk dat ik in ieder geval de moties ook even kort uh, zou moeten aanstippen. Nou, Wat ik u net uh, voorhield... Dat vertaalt zich ook automatisch als je naar motie 1 kijkt in het feit dat wij het heel onverstandig vinden om die motie, uh, motie aan te nemen. Maar ik, ik dacht inderdaad begrepen te hebben dat een groot deel van de raad het ook uh, vindt. Um, met name, en dat werd net ook al gezegd, omdat die hele discussie rondom ja rond Pavilions dan een hele heikel is. En we kunnen met elkaar hier gaan uitleggen wat er in provinciaal beleid is vastgelegd en hoe het daar bedoeld is. Maar het punt is, uh, daar gaat de provincie over. Voorzver de heer Berdens net ook iets zei over uh, dat het zeker niet de bedoeling is om bestaande jaarom paviljoens uh, om daar anders naar te kijken. Uh, en hoezeer ik het ook met u eens zou willen zijn dat een hoop provinciaal beleid de aanleiding toegeeft, helemaal zeker weet je het nooit. En als je kijkt naar hoe de regelgeving normaal werkt, zou je kiezen voor die uh, voor die lagere zonering. En er wordt op een gegeven moment ook in de provincie gezegd. Uh, we willen dat toepassen. Dan zie je ook in dat staartje met die kleuren zie je dat jaronpaviljoens op termijn uh, wellicht niet meer zouden uh, moeten kunnen. Want het gaat daar primair om seizoensgebonden paviljoens. En paviljoens zit heel duidelijk bij geen. In ieder geval tot 2025 ligt dat dan, uh, dan redelijk vast. En dat zou dan ook in een provinciale ruimtelijke voordeling kunnen worden opgenomen. En dan moeten wij bij ons omgevingsplan dat ook daadwerkelijk uitvoeren. Nou dat geeft natuurlijk een hele hoop uh, ingewikkelde situaties. Nou, als ik dan verder kijk naar wat er allemaal gezegd is. Er werd ook wat gezegd over ja rond en over een rapport wat ervoor ligt. Uh, ik hoorde u ook allen daar een, een kleuring aan geven. Uh, ik ben het ermee eens dat het rapport zegt als er al ruimte is voor meer rondpaviljoens, dan is dat een zeer beperkte marktruimte. Uh, dat wil niet zeggen dat het er niet is. Maar wat we in ieder geval tegen elkaar hebben gezegd toen we dat rapport bespraken is dat we daarna juist bij het omgevingsplan met elkaar over willen praten. Het rapport maakt overigens geen onderscheid tussen Zuid en Noord, laat dat duidelijk zijn. Dat is aan u, als u dat wilt. In geest met wat er in het verleden ook over de strandhuisdiscussie hier besproken is. Maar dat willen we niet juist bij het omgevingsplan. Willen we het vaststellen en u weet ook dat het rapport en ook de voorbereiding op het omgevingsplan, dat daar nog zienswijze procedures op lopen. Dus ook in dat opzicht zou ik het heel onverstandig vinden als we vanavond een besluit nemen waardoor onomkeerbare gevolgen ontstaan, want daar zitten we nog midden in. Um, mevrouw Van der Veld die, uh, gaf aan... Nou ja, er zijn toch toezeggingen gedaan... dus de motie van uh, het CDA zoals die hier uh, is voorgelegd... Uh, is dat dan eigenlijk wel nodig? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik kan begrijpen dat u dat zegt... Nou hebben we in het, in het verleden was vaker een motie hier gehad waarmee u een soort signaal wilde uitstralen, ook, uh, ook richting college. Maar ik ben het er mee eens, een deel daarvan is gewoon eigenlijk al door de portefeuillehouder ook aangegeven. Een deel is staand beleid, meneer Hendricks, die zei het net zelf ook al, uh, is staand beleid. Uh, we hebben zaken in een bestemmingsplan nu staan, uh, die maken dat de uitbreiding van het Jaron pavillons überhaupt niet kan. Uh, en tegelijkertijd hebben we gezegd, in het kader van die andere discussie, daar gaan we bij het omgevingsplan op terugkomen. Maar het symbool is natuurlijk wel duidelijk dat u eigenlijk zegt van nou um, dat um, recreatiestrand waar het kustpak nu over gaat. Wij willen voorlopig in ieder geval heel duidelijk hebben dat dit de situatie is zoals we die willen tot daar verandering in komt. En ik zie in de motie wel heel duidelijk ook dat signaal. Dus uh, voor zover het de motie van het CDA betreft die is uh, denk ik goed werkbaar ook met het huidige beleid. En als ik kijk naar de motie van OPZ uh, die zouden wij uh, ten zeerste ontraden uh, omdat dat vergaande gevolgen heeft voor, uh, voor de toekomst. Er een interruptie van de heer Birel, de OPZ. Ja, als ik de wethouder goed begrijp, dan, eh, dan eh, geeft hij een positief advies af voor eh, de motie van het CDA en D66. En dat vind ik een beetje opvallend, want daarmee zegt hij dan eigenlijk ook eh, meteen dat hij ook vindt dat, de college, dat het college eh, aanzienlijk tekort is geschoten in de participatie. Eh, en dan, dan heb ik de vraag van waarom hebben ze dat dan niet beter gedaan? Wethouder Kuipers, nu het woord. Ja, ik hoorde meneer Hendricks net ook al zoiets zeggen over participatie in het verleden. Uh, ik heb heel goed geluisterd naar de, de uitleg uh, die meneer Beel ook gegeven heeft. En die geeft aan dat juist als je de ingrijpende motie zoals uw uh, partij dat nu voorstelt... ...als je daar nu een besluit op neemt, hij had het net nog over een uh, déjà vu geloof ik... ...naar de discussie destijds over de strandhuisjes, dat je dan eigenlijk voor de participatie uit... ...daar een besluit overneemt. En dat zou heel onverstandig zijn, heb ik hem mooi te zeggen. Dus het richtte zich met name over het feit dat je daar nu eigenlijk... ...in afwijking op de provinciale participatie op het kustpact zelf. Nu een, en daar is uitgekomen dat men vindt uh, al die natuurorganisaties... ...alle betrokken waterschappen, etcetera, de gemeentes, de provincie die aangeven... ...we vinden dat het recreatiestrand past bij de badplaats Zandvoort... Daar is men het over eens. En als u nu ineens een verzwaard regime zou invoeren... dan heeft daar dus geen participatie plaatsgevonden. En dat was volgens mij de reden... als ik goed naar meneer Beelen net luisterde... of uh, sorry, meneer Beelen net luisterde... Uh, dat hij dat heel onverstandig vindt. En, uh, en daar ben ik het mee eens. Het richt zich dus niet op de participatie van het college. Uh, want die heeft op uh, de verstrekkendheid van uw motie... helemaal niet plaats kunnen vinden. Nou, je geeft er een mooie draai aan... maar het klopt natuurlijk van geen kanten. Ik begrijp dat u een interruptie wenste. Nee dus... Dames en heren, dat was de eerste termijn van het college. Ik kijk rond. Is er behoefte aan een tweede termijn van de gemeenteraad? De heer Belen, verder nog iemand in tweede termijn? Dat is niet het geval. De heer Belen aan u het woord. Voorzitter, ik wil weinig toevoegen aan de woorden van de heer Kuipers. Ik dank hem voor, voor de steun die hij hiervoor uitspreekt. Het gaat nogmaals hier om een onderstreping om als gemeenteraad, als hoogste orgaan van deze gemeente, als volksvertegenwoordigers, dat wij hierover een glashelder signaal geven. En dat wij tevens voorlopig alle duidelijkheid geven aan iedereen in, dit, in onze gemeente wat wij vinden over uh, de strandpaviljoens, de jaar rond strandpaviljoens op het stuk uh, Middenboulevard uh, tot en met Havana. Voorzitter, dat, zou, dat glasheldere signaal wil ik, willen we beogen wij met deze motie. En dat is ook de reden waarom wij hem ook blijven indienen. Dank u wel. Ik zocht naar de punten in uw zin, want u heeft een interruptie van mevrouw van der Veld. Ja, het lijkt nu meer een nabrander. Dank u wel. Als, als ik kijk naar uw motie... Ik, u, u, u, vol verven bent u daarvan. Maar eigenlijk vind ik het een brevet... Nee, nee, nee zo ver wil ik niet gaan. Sorry. Ik vind het een soort van wantrouwen naar het college uitspreken. En dat verwacht ik eigenlijk niet van een partij die uh, het college volledig steunt. U gelooft namelijk niet dat bij het vaststellen van het omgevingsplan straks de participatie uh, goed te, uh, wordt, wordt opgepakt. vind ik echt heel jammer, want ik geloof er namelijk wel in. En als er iemand bepaalde gevoel zou moeten hebben, dan zou het GBZ wel zijn. Ja. Dank u wel. De heer Belen, wens nog een reactie? Nou, voorzitter, ik neem deze opmerking voor kennisgeving aan, maar ik ben het er absoluut niet mee eens. En getuige de, getuige de beantwoording van de wethouder zojuist, denk ik ook dat het tegenovergestelde is gebleken. Dus um, ja, nogmaals, waarvan akte? Dank u wel. U wilt nog wel een... Tweede termijn, de heer Hendricks. Nou ja, heel kort, voorzitter. Ik sluit me wat dat betreft gedeeltelijk aan bij wat GBZ zegt. De VVD gaat een overbodige motie niet steunen. Ik ga ervan uit dat een college wat een, een omgevingsplan vaststelt... daar participatie over toevoegt en daar participatie op toepast... en dat voor de rest het staande beleid wordt gevolgd. Dat lijkt me de normale manier van uh, omgaan met elkaar. Dus een overbodige motie zullen wij niet steunen. Dank u wel. Dan was dat het tweede termijn van de gemeenteraad. Ik kijk naar de wethouder. Geen... Ik hoor nu iemand in de, dubbel in de raad. Ik, ik heb nog even een vraag voor de indieners van motie 2. Want u heeft gesproken om zeg maar een nadere duiding van het begrip Zuidstrand. Kunt u die zo'n mondeling aangeven ter verduidelijking? En zo ja, kunt u daar dan even aangeven waar en op welk punt... Uh, voorzitter, ik zou een suggestie willen doen dan, want we stellen vast uh, één in het gesloten convenant toekomstperspectief kust- en strandsonering. Het strand tussen Talassa en Havana wordt aangemerkt als een zogenaamd recreatiestrand. En het strand tussen Talassa en Havana, dat is het uh, zogenaamde Zuidstrand... Telkens verwijst ik naar een zogenaamd Zuidstrand. En ik denk dat ik mondeling dan hier kan uh, toelichten. Of in ieder geval misschien de griffier kan meegeven. Of dat dan in het stelt vast dat. Uh, heel duidelijk moet zijn dat het strand tussen Talassa en Havana. Dat dat het zogenaamde Zuidstrand is. En het is heel consequent wordt dat in de motie ook doorgevoerd. Er wordt telkens gesproken over een zogenaamd Zuidstrand. En dat is dus het strand tussen Talassa en Havana. Ja. Dat is duidelijk. Dus ik kijk de gemeenteraad rond. Is het duidelijk waar deze toevoeging op betrekking heeft? Ik zie instemmend geknik. Dan um, gaan we over tot stemming. En uh, als eerste wordt in stemming gebracht het raadsvoorstel zelf. Um, en vervolgens de moties. Het raadsvoorstel. Wie is voor het raadsvoorstel? Mag ik daartoe vingers zien? Dat is unaniem met daarbij de mededeling nogmaals dat de heer Kramer uh, uh, niet mee heeft gestemd en niet heeft meegedaan aan de beraadslaging op dit punt. En daarmee is voorstel unaniem aangenomen. Dan gaan we over tot motie 1. Uh, motie 1 is de motie van OPZ-translonering. Wie is voor deze motie? Dat is de fractie van OPZ. En wie is tegen deze motie? Dat zijn de fracties van... OPZ1, Partij Veldwisch, CDA, GBZ, VVD, Partij van de Arbeid en D66. En daarmee is de motie verworpen. Motie 2 van CDA, D66, eh, Partij Veldwisch, Partij van de Arbeid en OPZ1. Met daarbij nogmaals de toevoeging dat gelezen moet worden... bij punt 1 tussen Thalassa en Havana als het zogenaamde Zuidstrand. Wie is voor deze motie... Dat zijn de fracties van OPZ1, Partijveldwies, CDA, Partij van de Arbeid en D66. Die is tegen deze motie. Dat is de fractie van GBZ, OPZ en VVD. Waarbij vooropgesteld dat de VVD met twee personen heeft gesteld, gestemd. Omdat de heer Kramer niet meestemt. En daarmee is de motie met 8-7 aangenomen. Dan gaan we over naar agenda punt 4. De delegatie van de WOP-bevoegdheden. Um, deze... Delega... Krijgen we een chancé? Nou, uh, de... Dames en heren, deze stemming is afgelopen keer geëindigd in acht... Acht, daarmee is de punt opnieuw toegevoegd aan de agenda. Um, op dat moment ontbrak uh, de heer Paap. Dus de beraadslagingen zouden vanuit zijn kant kunnen worden geheropend. Aangezien hij wederom niet aanwezig is, heropenen wij de beraadslagingen niet... en gaan wij direct over tot stemming op dit agendapunt. Mag ik weten wie voor het de delegatie van de WOP-bevoegdheden richting Haarlem is... De partijen die daarvoor zijn, zijn bij hand opsteken. Partij Veldwies, CDA, Partij van de Arbeid en D66. Wie is tegen dit voorstel? Dat zijn OPZ1, GBZ, OPZ en de VVD. Daarmee is het 7-9 en dan is het raadsvoorstel verworpen. Daarmee gaan we over naar agenda punt 5... En dat is de interpolatie van GBZ. En dan gaan we even de stukken erbij pakken. We krijgen hier een wisseling van de wacht aan tafel. Want de portefeuillehouder op dit onderwerp is uh, wethouder Tonen. Um, even voor u nog even de orde van de vergadering op dit punt... Um, als eerste krijgt het woord uh, GBZ als indiener van de interpellatie. Daarna is het woord aan het college aan wethouden tonen ter beantwoording. Vervolgens is het woord aan de gemeenteraad. En als laatste krijgt uh, nogmaals mevrouw van de Veld namens GBZ het woord. Dus mevrouw van de, G uh, mevrouw van de GBZ. Mevrouw van de Veld van GBZ. <lacht> aan u het woord. Hartelijk dank mevrouw de voorzitter. Um, Geachte college, leden van de raad. Aanwezig op de publieke tribune. En natuurlijk ook de luisteraars en kijkers thuis. Allereerst wil ik mijn dank uitspreken naar de fractie van de VVD. Welke wel de lange traditie van het toestaan van de interpolatie voortzet. Mijn dank daarvoor. Tijdens de... Deze laatste raadsvergadering van deze raad in deze periode... voelt de fractie van gemeentebelangen zandvoort zich genoodzaakt om een interpolatie te houden... over een mededeling gedaan door wethouder Tonen. Welke meer vragen dan duidelijkheid heeft opgeleverd. Tijdens de presentatie van het rekenkamerrapport... en dan gaat het dus over het parkeerbeleid... heeft de fractie van gemeentebelangen zandvoort Kanttekeningen geplaatst over de totstandkoming van de parkeer-enquête voor de bewoners. Zoals velen van u weten, is deze enquête verzonden nadat wethouder Demmers was afgetreden, maar wel met zijn naam eronder. Dit vindt de fractie van Gemeente Belangen Zandvoort een vreemde zaak. Weg is weg, toch? Althans, zo was de reactie van burgemeester Meijer... op het vertrek van wethouder Demmers na een bijeenkomst in Melmo. Dagens na het indienen van het ontslag door wethouder Demmers. De burgemeester heeft toen verklaard dit vertrek ernstig te ontraden. Volgens de heer Demmers trouwens overigens niet. Maar heeft tevens gezegd dat de heer Demmers... daar de gemeente Zandvoort niet kon vertegenwoordigen... omdat hij weliswaar nog steeds wethouder was, de 30-dagen-regeling... maar zonder portefeuilles... Nou, dat lijkt logisch, toch? Nou, nee dus. In de, de mededeling van wethouder Tonen staat... Op maandag 9 oktober heeft de heer Demmers in een extra collegevergadering aangegeven af te zullen treden om redenen die bij u bekend zijn. Omdat de heer Demmers niet onmiddellijk is afgetreden, geldt conform de gemeentewet artikel 43 een opzegtermijn van een maand. Op 30 oktober is de heer Demmers tijdens een raadsvergadering definitief afgetreden. Dit staat daarin om te verklaren dat de heer Demmers wel degelijk nog wethouder was bij het uitsturen van de enquête. Maar weet u, dit lijkt echt op meten met twee maten. En dit kan echt niet. Dat doet wat met je vertrouwen. En ik krijg het niet meer uitgelegd. Er zijn fouten gemaakt, dat is duidelijk. De heer Demmers heeft geen digitale handtekening onder de brief bij de parkeeranquête voor de bewoners gezet. De heer Demmers heeft geen toestemming verleend om de parkeeranquête voor de bewoners te gaan verzenden. De toestemming die wel verleend is per e-mail op 6 oktober, overigens de dag dat de heer Demmers later op de dag moest verantwoorden over de bewuste e-mails, ging uitsluitend over de parkeeranquête voor de accommodaties. Een enquête verzenden zonder toestemming van een wethouder toen nog wel, en deze toch verzenden met zijn naam eronder... nadat de wethouder is geraakt, is hoe dan ook fout. Zelfs met toestemming zou dit fout geweest zijn. Hoe moeilijk kan het zijn om het printen van de brief... met daaraan gekoppelde enquête en de verzending even op te schorten... totdat er een herverdeling heeft plaatsgevonden van de portefeuilles? Niet echt moeilijk lijkt ons. Het lijkt erop dat het college de hand boven het hoofd van de ambtenaren die hierbij betrokken zijn geweest wil houden. Het lijkt er ook op dat het college alles in de schoenen van de vertrokken wethouder, welke zich niet meer kan verantwoorden, nog verdedigen, wil schuiven. Dit kan echt niet. En dat doet wat met je vertrouwen. En ja, ik krijg het niet meer uitgelegd. Dan nu onze vragen. In uw mededeling stelt u dat de heer Demmers... toestemming heeft gegeven enquête voor de bewoners te verzenden. In de kopie van het e-mailverkeer tussen de heer Demmers... en de naam was dus niet zichtbaar, puntje, puntje... staat duidelijk te lezen dat de vraagstelling alleen over de enquête... voor de accommodaties gaat. Heeft het college hier soms overheen gelezen? En verder is gebleken dat er ambtelijk is toegegeven... dat er ten aanzien van de bewonersenquête fouten zijn gemaakt... Zowel voor als na het vertrek van de heer Demmers. Waarom geeft het college dit niet gewoon toe? En waarom zijn de verbeterpunten voor de bewonersenquête aangedragen door het APRZ niet meegenomen of tenminste teruggekoppeld? Ik dank u wel. Dank u wel, mevrouw van der Veld. Dan geef ik nu het woord aan Wethouder Tonen. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, wat opvalt in het betoog van uh, Mevrouw van der Veld is één zin en daar ja, is dat nodig om dat te zeggen van wij willen de ambtenaren afdekken. Nee, wij zijn verantwoordelijk dus heeft een ambtenaar verder niets meer mee te maken. Wij zijn volledig verantwoordelijk voor 100% voor alle producten die naar u toekomen en niet de ambtenaren. Dus die moet u daar gewoon buiten laten. Um, om te beginnen mevrouw van der Veld... Dat waar, nee, interrup, sociaal, maar gaan we, gaan nou interrup, nee Ik stel voor, uh, dames en heren, om geen interrupties toe te staan tijdens de beantwoording ja. en uw uh, opmerkingen mee te nemen in uw eigen termijn. Voorzitter. Mevrouw Van der Veld uh, schreef en zei net: de heer Demmers, in uw mededeling stelt u dat de heer Demmers toestemming heeft gegeven de pankeerraketten voor de bewoners te verzenden. Kunt u mij aanwijzen waar in de mededeling. Ik dat heb neergeschreven. In die hele mededeling komt het woord bewoners niet voor. We hebben het dan ook niet overeengelezen. De mail die aan u is toegestuurd. Waarin hij zijn akkoord geeft voor de brief aan hotels en pensions. Was louter om aan te geven dat de heer Demers wel degelijk van de brief op de hoogte was. En dat hij op 6 november zijn akkoord heeft gegeven. Toen hij nog portefeuille was. Vervolgens... Uh, Stelt u dat antwoordelijk is toegegeven dat er fouten zijn gemaakt voor en na het vertrek uh, van de heer Demmers? En waarom zou het college dat niet ook toegeven? Allereerst de brief van uh, APRZ, die op 3 november 2017 is gestuurd aan het college. Toen was de heer Demmers dus nog aanwezig. Als antwoord op. Uh, nee, nee, sorry. 3 november was hij niet meer aanwezig. Maar als antwoord op hun brief van 16 oktober, die brief is in overleg. ...met mij tot stand gekomen. Als u ook kijkt naar de raadsmededeling... ...waarin ik aangeef dat er fouten zijn gemaakt... ...ziet u terug dat wij daar ongeveer dezelfde bewoordingen voor gebruiken... ...als in de brief van het afdelingshoofd aan APRZ. In die brief van APRZ wordt gewezen op omissies uit de tijd van portofaio niet van na zijn vertrek. Dat leest u ook in de brief van APRZ niet terug. Met andere woorden, de brief van APRZ gaat uitsluitend over het niet nakomen van afspraken door de in augustus verantwoordelijke wethouder. En er staat niets in die brief die betrekking heeft op zaken van na zijn vertrek. In de raadsmededeling van 3 november leest u dat het college betreurt... ...dat de definitieve enquêtes niet conform de afspraak aan APZ zijn voorgelegd. En in de brief van APRZ gaan wij ook uitgebreid in op datgene wat op 10 augustus is gevraagd... ...en hoe de gemeente daarmee om is gegaan. En dat heb ik nog een keer besproken met APZ op 20 november. En uw laatste vraag is... ...waarom zijn de verbeterpunten voor de bewonersenquête aangedragen door het APRZ niet meegenomen of tenminste teruggekoppeld... In de brief van 3 november, ik zei het net zo even al... ...is aangegeven dat een deel van de verbeterpunten wel zijn aangebracht... ...en welke niet zijn verwerkt met daarom de reden waarom dat niet is gebeurd. Waarom dat niet eerder is teruggekoppeld... ...zou ik toch echt moeten vragen aan uw partijgenoot en voormalig wethouder, de heer Demmers. Ik heb geen idee waarom u zijn afspraken niet is nagekomen. Ik was op 10 augustus niet bij het gesprek met de APRZ... ...dus ik droeg ook geen kennis van zijn afspraken en toezeggingen... ...aan APZ, Waar ik wel bij aanwezig was, was de collegevergadering van 22 augustus 2017... ...waarin wethouder Demmers zijn voorstel heeft gebracht voor de parkeerenquête... ...en waarin uitdrukkelijk de opmerking staat dat de portefeuillehouder akkoord was met het voorstel... ...waarin onder andere wordt besloten over het vaststellen van de vragen voor de enquête voor bewoners... ...en het vaststellen van de vragen voor de enquête voor hotels en pensions... Dat BMW-advies heb ik naar aanleiding van de commissievergadering ook aan u toegestuurd. U had daar kennis van kunnen nemen. In datzelfde BMW-advies is nergens terug te lezen... ...dat de heer Demmers toezegging heeft gedaan... ...zeker u afspraken heeft gemaakt met APRZ. Er staat in het BMW-advies wel het een, ander een mededeling over uh, uh, dat men in gesprek is geweest met APRZ. Maar nogmaals, er staat nergens... En dat heeft hij ook niet in het college gebracht. Kunt u ook nergens terugvinden in de besluitenlijsten. Van ik heb aan APRZ van alles nog wat toegezegd. Maar ben... Want als dat zo zou zijn geweest. En hij had dat ook gedaan. Dan hadden wij op 22 augustus dat nooit kunnen vaststellen. 10 augustus het gesprek. Dan moeten die vragen die moeten, opnieuw bekeken worden. Die zijn naar, de externe, naar het externe bureau gegaan. ...die die zaken heeft meegenomen en meegewogen. De zaken die zijn overgenomen... ...die zijn vervolgens vertaald in die vragen. De zaken die men niet over wilde nemen, dus niet. Dan hadden wij nooit de datum 22 augustus gehaald. Daaruit blijkt dat de heer Demmers... ...en APZ heeft natuurlijk niet voor niks de brieven geschreven eh, ...op 16 oktober, waarin gezegd is... ...hé, hey, wat gebeurt hier? De heer Demmers heeft ons op 10 augustus van alles nog wat toegezegd... ...en wij zouden voor de vragen... ...vastgesteld zouden worden, zouden wij die nog te zien krijgen. Wij hebben niks gehad. U zult begrijpen dat als wij het niet weten... ...als er niet in een BNW-advies wordt gemeld... ...dat er nog nadere afspraken gemaakt zijn... ...en als wij lezen dat de portefeuillehouder met de inhoud van de vragen akkoord is... ...en dat staat in dat BNW-advies, onder punt 7... ...kunt u zo teruglezen, dan kunt u toch in, in, in alle... Uh, in alle vertrouwen wat je met elkaar moet hebben, mag het college er toch van uitgaan dat de heer Demers daarmee een compleet verhaal aan het college heeft gepresenteerd. En dat het achteraf niet klopt, en hij zijn afspraken dus niet heeft gemeld, nog heeft uitgevoerd, kunt u niet met terugwerkingskracht op het bord van de overige collegeleden leggen. Dank u wel. Dank u wel, wethouder Tonen. Ik kijk de gemeenteraad rond. Wie wenst er een reactie? Ik zie in ieder de VVD... Ter linkerzijde niemand. De heer Kramer, VVD, aan u het woord. Ja, voorzitter, uh, dank u wel. Um, ik vind het uh, lastig om hier uh, over te spreken, te meer omdat wij er allemaal niet uh, bij uh, zijn geweest voor een groot gedeelte. Maar wat wel heel erg opvalt is dat GBZ eigenlijk weer een eigen wethouder of een ex-wethouder op de pijnbank leggen. En het college daarin geen andere mogelijkheid geven om daarop te reageren. De heer Demmers is hier namelijk niet bij. Dus anders zou het een wel eens niet verhaal willen worden. Dus ik, ik weet niet of ik een vraag mag stellen aan de fractie van GBZ. Want ik zou graag willen weten wat ze hier nou eigenlijk mee voor het doel hadden om dit zo naar voren te brengen. Voordat ik het woord geef aan GBZ, het is in een interpolatie niet gebruikelijk om een debat te voeren. Dus ik wil in dit geval meegeven dat als GBZ hierop wil reageren, dat ze het meeneemt in eigen termijn. En wat dat betreft heeft het geluk dat mevrouw Van der Veld het laatste woord heeft in deze.